Haar plek is voor 500 vluchtelingen. Zo werden vorige week nog twee dode varkens neergelegd op de plek waar de opvanglocatie moet komen. Een internetpetitie voor steun aan de Nederlandse oud-militair Jitsa Akse is door ruim 50.000 mensen ondertekend. Akse vocht vorig jaar met de Koerden in Syrië mee tegen IS. Terug in Nederland werd hij gearresteerd omdat hij IS-strijders zou hebben gedood. Ondertekenaars van de petitie vinden zijn arrestatie niet terecht. Hij zou juist een lintje moeten krijgen, zeggen ze. Ook op Facebook krijgt Axe Steun. Een speciale pagina voor hem heeft inmiddels 21.000 likes. Bronskanselier Merkel krijgt steeds meer kritiek op haar vluchtelingenbeleid. Vooral na de gebeurtenissen in Keulen klinken er veel negatieve en dreigende geluiden. Volgens ex-voorzitter Stoiber van de CSU-partij... moet Merkel haar positie in het vluchtelingendebat nu veranderen... Anders heeft het fatale gevolgen voor Duitsland en voor Europa. Ook onder de bevolking verliest Merkel steun. Nog maar vier op de tien Duitsers zeggen dat ze het goed doet. Vorige maand was dat nog bijna de helft. Schaatsers mogen zich opmaken voor de eerste marathon op natuurreis. De KNSB beslist morgenochtend of de primeur naar Noord-Laren gaat of naar Haaksbergen. Het ijs moet in ieder geval drie centimeter dik zijn. Het weer, vannacht koelt het af naar 4 tot 10 graden onder nul. Morgen begint met zon, later vanuit het noorden bewolking. Er kunnen bijen vallen met lichte sneeuw of regen... bij Maxima rond het vriespunt. En dit was het... ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen... Zin in Zandvoort... is zin in ZFM. ZFM. Met nu CFM Cinema. Ja, en heel hartelijk welkom bij het tweede deel van CFM Cinema. Mijn naam is Alko Buffing nee, we gaan rustig verder met het draaien van filmmuziek. Muziek van uh, Carol, onder andere Peter en and Wendy. Uh, eens even kijken wat er meer staat. 1408, Room 1408. The Blue Lagoon, ook een oudje. Nou, kortom, we hebben weer heel veel... Het tweede uur beginnen we altijd met een hit uit een film... en dat is deze keer Huey Lewis and the Muse. The Power of Love. Power of Love, dat is natuurlijk waar het om draait. En dat is heel mooi gezegd. van... De... Even kijken hoor, dat was ook wie weer wie het ook weer was. You, Lewis en de nieuws natuurlijk. En dan kom ik bij een heel mooi thema, muziekje uit de film Ant-Man. En de muziek is gecomponeerd door Christophe Beck. Ik heb het vorige week ook gedraaid met zo'n mooi thema dat ik het je nog een keer wil laten beluisteren. <tied> is. een kiss is still a kiss. En als je die zin hoort dan weet je, dan gaat het over het nummer As Time Goes By. Denk je altijd Humphrey Bogart. Maar ik heb vorige keer uh, ja, een poosje, daar ik altijd al uh, bekende artiesten, zangers of zangeressen die een an, uh, filmnummer uitvoeren. Ik heb deze keer gekozen voor Natalie Cole. Die ons op 31 december jongsleden, ontvallen is. Natalie Cole As Time Goes By. This day and age we're living in Gives cause for apprehension With speed and new invention And things like fourth dimension Yet we get a trifle weary With Mr. Einstein's theory So we must get down to earth At times, relax, release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 On that you can rely No matter what the future brings As time goes by love Time goes By. Deze keer gezorgd door Nathalie Cole. Uh, dan gaan we weer naar een film. En dat is de film Carol. Film 2015 draait momenteel in de bioscoop. De openingsnummer... Film 2015, hoofdrollen Rooney Ma Mara, Kate Blanchett en Sarah Paulson. 1950, New York. Theresa, een meisje van in de twintig, werkt in een waardehuis... en verlangt naar een ander, meer vervullend leven... wanneer ze de verleidelijke vrouw Carol ontmoet. De twee vrouwen krijgen een relatie, maar Carol zit verstrikt in een liefdeloos huwelijk... en is bang om de voordij over haar dochter kwijt te raken... in geval van een scheiding. Mooie muziek, zit van alles in. Onder andere deze, Easy Living... Uh, Billy Holiday. Ja, oorspronkelijke opname, een beetje krakerig. Ja, we luisteren de soundtrack van Carol. Dit was het nummer Mint Julep van de Clovers. Uh, muziek uit 2015. Film draait momenteel een aantal bioscopen... dus heb je hem niet gezien, lijkt je de moeite waard. Het geeft een prachtig tijdsbeeld van die periode. Uh, de eind, de aftiteling, The End, Carol... Hele mooie muziek. En ik zag dat van de week dat er weer een uh, soort re remake of een vervolg op die uh, film komt. Uh, vandaar dat ik hem uh, erin gezet had. Ik draai nog een stukje. Het is gewoon zulke mooie muziek. Uh, dat is, even kijken, uh, het, de, het thema muziek. Bessel Polydoris. Mooie muziek, ja, absoluut. En, ja, we zitten een beetje in het romantische deel, zou ik maar zeggen. Daar gaan we rustig mee door. Uit film Peter en Wendy, film 2015, een tv-film Engeland geweest, december. U gehoord. We hebben de uitzending even onderbroken omdat onze verslaggever Jonas ter plaatse was bij een brand in Overveen op de camping. Nou, we hebben afgesproken dat hij even na elf een samenvatting hier komt geven van wat hij daar gezien heeft. Ondertussen gaan wij gewoon verder met het draaien van mooie filmmuziek en we draaien het film Peter en Wendy, Great Ormond Street Hospital. en Wendy. Een Engelse tv-film, zal ook een keer op Nederland op televisie komen. Een nieuwe film 2015 en in december uitgestonden door, uh, op de Engelse televisie. Peter's Farewell. Romantische muziek voor het uh, laatste uur op deze maandagavond. Het laatste nummer is Lucy's Dream. Ik weet niet van welke ik zie dat het een lang nummer is. Lucy's Dream uit soundtrack Peter and Wendy. van dit fraaie werk is Mauricio Lagnini. Uh, ja, dan wordt de tijd om weer eens wat uh, modernes door te draaien. Nou, uh, dat, natuurlijk, dat was dit afgelopen cd'tje ook natuurlijk, maar dit is Sam Smith Riding on the Wall Spectrum.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 dit mooie nummer, dan moeten we heel even overschakelen naar uh, een lijfverslag van de brand op de zeeweg de Overveen um, uh, de verslaggever was net uh, ter plaatse wij hebben uh, momenteel zijn er um, een korte mededeling ervan er zijn zes tot acht strandhuisjes verloren gegaan en er staan er elf op het strand als het goed is um, tevens stond strandtent Woedstonk daar ook opgeslagen en die is ook begroet, betast aan, uh, hoe noemen we dat Schade, die hebben best wel veel brandschade. En uh, bij Fuel zijn er wat ramen gesprongen. Dat is uh, Bislup Fuel. Die was In 2009 was die compleet afgebrand op Bloemendal en Zee. En uh, het is nu gewoon na uh, zeven jaar is het alweer mis bij hun. En uh, ja, momenteel is de plaats licht. Uh, er mag niemand op uh, terrein komen. Dat is uh, de strengste verboden. Ze kunnen morgen pas om tien uur s morgens beginnen met het onderzoek. vanwege uh, Dan is het pas daglicht en dan kunnen we ze goed inschatten wat en wat en hoe het aangestoken is. Zover uh, bekend is, is het uh, een winteropslag. Dus dat betekent dat er zwinters geen stroom, geen gas, niks aanstaat. Er is alleen een waterleiding actief. Dus het uh, moet vermoedelijk aangestoken zijn, maar dat weten we niet zeker. Dat uh, zal blijken uit het onderzoek. Tevens uh, de woordvoerder van de brandweer um, Nou, Zoals ik al zei, ze mogen niet uh, het plaatsdelict op. Dat is de strengste verboden. En uh, ja, het is momenteel gewoon afwachten. Er zijn zes tot acht huisjes verloren te gaan. En de wind stond sterk richting zee. Dus daar hadden ze gelukkig geen last van voor de overige duinen. Uh, voor zover ik weet is er geen andere strandtent uh, beschadigd. We hadden aardig wat op de camping staan. Maar uh, morgen rond een uur of twaalf, één uh, uur... dan zullen wij nog even live in de uitzending komen. Want dan uh, gaat onze verslaggever weer naartoe. En uh, nou, nog de laatste tien minuten ZFM Cinema. Ik uh, ga het weer overdragen aan uh, jou... We gaan gewoon weer door met het draaien van filmmuziek... naar deze mededeling over de brand op de camping Overveen. Uh, eens even kijken wat we nu nog de laatste paar minuutjes kunnen doen. Oh ja, natuurlijk. Alexandre Despla, de componist van de Dennis Girl soundtrack. Daar gaan we gewoon een paar nummertjes van draaien nog. klanken van Alexandre Despla uit de film The Danish Girl. Een uh, film over genderproblematiek. Uh, Gerda heet het volgende nummer. Dress Soundtrack. Ik ben benieuwd of hij nog een, een Oscar gaat winnen. Ja, de Oscar gaat misschien wel naar Ennio Morricone, maar dat zou me verbazen. Uh, ik zie dat het weer de hoogste tijd is. Het zit alweer op, twee uur filmmuziek. Dus we komen terecht bij onze tune, geschreven door Philippe Rombie. En uit de film Dans La Maison komt hij? ...naar CFM Cinema. Mijn naam is Jacob Beuving... ...en we hebben weer heel, heel veel filmmuziek gedraaid. Eerst uur vooral pop, tweede uur wat meer klassiek en jazz. Ik hoop dat ik je de volgende week weer bij bent bij CFM Cinema... ...want we gaan altijd door met het draaien van filmmuziek. Want filmmuziek, dat heeft eigenlijk alle genres ...en dat is juist het geinige van dit programma. Voor zo direct sleep wel en morgen gezond weer op. Tot de volgende week.